Honderden burgers zijn de kuststad ontvlucht. Hulpverleners maken zich zorgen over de mensen die de stad niet uit willen, willen of kunnen. Zaterdag noemde het Rode Kruis de situatie afschuwelijk. Mensen sterven er door gebrek aan medische verzorging... en ook zou er een tekort aan water en voedsel zijn. In Londen is het proces begonnen dat de Russische miljardair Boris Berezovski heeft aangespannen... tegen een andere Russische tycoon die al jaar in Engeland woont, Roman Abramovic. Berezovski beschuldigt hem van intimidatie en oplichting bij de verkoop van aandelen. Hij zegt dat Abramovic, de eigenaar van de voetbalclub Chelsea... hem heeft geïntimideerd bij de verkoop van aandelen van het oliebedrijf Sipneft. Dat zou zijn gebeurd tegen een fractie van de waarde. Later verkocht Abramovic de aandelen voor een veelvoud door aan het Russische, door aan het Russische gasimperium Gazprom. Berezovski week na een conflict met het Kremlin uit naar Londen. Abramovic staat op goede voet met de Russische machthebbers. De twee waren vroeger bevriend. Het weer. Vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Morgen bewolking met af en toe wat regen. Het wordt 17 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog vier files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... bij Wissum, drie kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4. Verderop richting Duitse grens bij knooppunt Velperbroek nog 3 kilometer. En nog een op de A50 van Arnhem naar Os tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 5 kilometer. Het kan niet zo zijn dat afval voor altijd afval blijft. Wij maken er liever iets moois van. Zoals nieuwe grondstoffen en energie. Wie wij zijn? De Van Gansenwinkelgroep.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 Twee dingen, zei je op de al, uh, nou altijd? Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Je bent homoseksueel en je komt pas op je 63ste uit de kast. Dat overkwam Robert Samuels. En in deze roze belweek voor senioren komt hij erover vertellen... Maar eerst het volgende. Prinses Maxima, die heropende vandaag de centrale beursvloer van de beurs in Amsterdam. Ja, zo ging dat dus vandaag. Ik praat erover verder met beurshandelaar Siets van der Veen. Hij is hier. Goedenavond. Goedenavond. Ik vroeg net even voor de uitzending, was u erbij? En toen zei u? Ik was er, ik had erbij moeten zijn, maar de beurs opende bijna 3% lager. Dus ik had het heel druk vanochtend. Ja, wat betekent dat dan, als de beurs 3% lager Ja, opent? dan heb je tussen 9 en 10, heb je het vaak zo druk. Omdat er zoveel beweging is, dan heb je gewoon geen tijd voor uh, koffie of maxima, zeg maar. <laughs> zelfs niet voor maxima? Nee, zelfs niet voor maxima, nee. nee. Wat, wat, wat is er nou eigenlijk vandaag daar heropend? Ik bedoel, wat is er veranderd? Ja, dat is een goede vraag. Ik het is, het is vooral een goede PR geweest, want die vloer die was er altijd al. Die is er al 90 jaar. Het gebouw is, geloof ik, 100, 100 jaar oud. Vroeger werden de aandelen, aandelen daar verhandeld. En nu is het een tijdje optiebeurs geweest. Die schreeuwen de mannen in pakken. En nu is het sinds, sinds kort wordt het verhuurd aan uh, uh, handelspartijen, zeg maar, aan beurs, beurspartijen. Ja, en, en hoe ziet het er dan nu uit? Want u heeft daar nog wel even rondgelopen. Ja, ja, zeker. Bedoel, is het anders dan vroeger? Ja, nou goed, ze hebben natuurlijk. Eh, vroeger had je alleen die vloer en een paar PC's. Nu staan er, denk ik, 300 PC's. Een heleboel draden en prachtige bureaus. En daar werken nu, denk ik, zo'n 100 handelaren. Zitten aan u te handelen. Ja, en dat ziet er dus heel anders uit dan vroeger. Laten ja. we heel even luisteren ja. naar hoe dat er vroeger dan uitziet. Hoe het eraan toe ging. <tieden> <tieden> Jarenlang waren ze het gezicht van de beurs. De snelle jongens die in felgekleurde jasjes hun kelen schors riepen. Was u ook zo'n snelle jongen? Ja, ik ja? heb, ik heb wel eens een boete gehad, wist u dat? Want? En dan kreeg je een boete van duizend euro. Duizend gulden toen nog, als je je misdroeg. Als, als, je, te veel ge als je gewoon bepaalde mensen uitschoold. Nee, echt waar? Ja, echt waar. Het mocht, uh, dat mocht dan niet. En wat gebeurde dan? Wat zei u toen? <laughs> het schoot me naar binnen, te binnen toen ik hierheen reed. Ik, uh, ik stond achteraan. Dat was natuurlijk een nadelige positie. Ik hoorde niks, ik zag bijna niks. En ik werd zo boos, ook op mezelf, dat ik gewoon klootzak riep. En wat zeg je? En, Speak up. En toen stond er een, zeg maar een toezichthouder naast me die zei... Ziet, dat kost je duizend gulden. Dat wist ik ook wel. Ik heb het ook maar één keer gedaan. Ja, want wat gebeurt er dan? Dan wordt toch het, de, de, de emotie iets te Ach, groot op zo'n moment? Het zijn vijftig mannen en soms één vrouw. En als je dat bij elkaar stopt en in die hectiek in de opening vaak nog... en als het druk is, net als vanochtend... Ja, dan gebeuren er soms rare dingen. Ja. En, en, en er wordt ook gesproken over die jasjes. Ja. Dat had u toen ook aan, ja, zo'n jasje. Ja, jasjes moesten aan voor de herkenbaarheid. Ja. En wat was dat voor een kleur? Kunt u dat nog herinneren? Ik had toen een zwart-wit jasje. Ja. En, maar dat was gewoon omdat je dan wist ja. bij welke dat klopt. Uh, bedrijf je werkte ja. of Hoe, hoe zat dat? De, de, de ABN AMRO jasjes waren uiteraard groen-geel. Uh, groen en elke handelspartij, elke beursbedrijf had zijn eigen jasjes. Ja. Dat, moest, dat, dat komt uit Amerika, daar hadden ze het al veel vaker. En dit nee. vond ik mooi. En dat, was, dat kwam de herkenbaarheid te goede, omdat je... Ja, vroeger was je met 50 handelaren, dat ging naar 500, 700... Dan was het belangrijk dat je herkenbaar was. Ja, heeft u dat jasje nog steeds? Dat, uh... Klopt. Eén van de twee jasjes hebben mijn kinderen inmiddels vermaakt... tot een goed clownspakje. Maar <laughs> ja, dat is het. Ja, want ik heb wel begrepen dat vandaag die jasjes ook weer in beeld kwamen. Klopt. Hè? Ik zag de foto op de voorpagina van het NRC. En inderdaad, ze hadden de jasjes aan. Maar dat is een stukje symboolpolitiek. Want die hebben ze verder nu niet meer aan, zeg maar. Nee, dat is niet meer zoals het gaat. Het is ook te warm. Ja, want, want voor, voor mensen die nu luisteren... en die inderdaad... dat, dat kun je altijd herinneren van die beurs... Hè, dat Klopt. gegil en, en, en die, die mensen met die jasjes, maar wat, wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Ja, er gebeurt ook heel veel niks. Heel veel geschreeuw en herrie om niks. Jullie lieten net een mooi fragment horen. Ja, het is ook vaak gewoon ruzie maken en gewoon positie verwerven. Echt echte handelen, de, de handeling op zich, vindt in een fractie van seconde plaats. Je hoort iets, je reageert. De tegenpartij gunt jou de order en jij schrijft een ticket uit. En dan komt er nietje doorheen en klaar is het. Maar jij ja, hoort iets, ik waar gaat het om? Er worden aandelen verkocht. Dat klopt. Ik handelde in opties, in de opties op aandelen. En dat zijn ingewikkelde producten. Maar in principe probeer je heel simpel, probeer je goedkoper te kopen dan dat je het verkoopt. En je probeert het en, en omgekeerd. Een soort veemarkt. Dat klopt, een soort veemarkt. Ik bedoel, je, je bent een handelaar en je koopt dus wat en je verkoopt dus wat. En als je denkt van nou ik vind de prijs te laag dan houd je wat vast. Zo dus van dan raak ik het morgen wel kwijt. Of we uh, nou, hebben dan nog de luxe dat we extra kunnen verkopen. Daar ga ik nu helemaal niet op in. Maar meestal is het gewoon positie nemen. Ja, en dat gebeurt nu niet meer met die gekleurde jar. Althans nee, niet meer nee. met dat gegil. Die gekleurde jarsjes zijn weer een beetje terug. Klopt. Want nu gaat het gewoon allemaal per computer. Ja, we zitten nu af en toe heel stilletjes, stilletjes achter onze pc... te wachten op wat komen gaat. Ja, en waarom ja. wordt er nu niet meer gegild? dan? Want die emoties lopen toch ook nog steeds verder. Ja, ver, dat klopt. Je, je kunt je collega wel af en toe verrot schelden. Dat kan op zich wel. <laughs> en dat, dat lucht ook best op. <laughs> maar meer doe je ook niet. Nee, dus U heeft het niet meer nodig om die aandacht te trekken? Nee, het is wel zo dat er af en toe een muisstuk gaat. bijvoorbeeld Of een toetsenbord. Mijn, mijn baas... Heeft nog wel eens een toetsenbordstuk geslagen... dat hij dacht, hé, hey, hij doet het niet meer. Nee, dat was, dat was een duur grapje. Want daarnaast liep, het, liep de PC ook vast. Maar goed, dat soort dingen gaan stuk. Maar, maar verder heeft emotie het tonen weinig, weinig zin. Nee. Nee, wat dat betreft is het jammer dat het niet meer zo gaat. als Vroeger mist u dat? Um, deels wel. Ik word ook een tikje ouder. Je moet wel jong zijn. Dat, dat clichébeeld wat heerst van je moet jong zijn... je brandt snel op, dat klopt ook. Het is verschrikkelijk zwaar om daar toch negen uren te staan. Met een mars in je zak... En een kop koffie af en toe. En dat is het ook. En ja. s'avonds een biertje of het algemeen. Dus dat is geen uh, niet langer dan tien jaar vol te houden. Nee, maar gaat dat nu makkelijker dan, de manier ja. waarop het nu gaat? Waarom ja. dan? Is Omdat dan... je gewoon af en toe weg kan lopen. Je kunt zeggen het is rustig. Uh, ik, ik loop een rondje om het beursgebouw heen. Ja, ik ja. doe een boodschapje of ik. Uh, je kunt nu ook gewoon thuis handelen. Ja, dat kon vroeger allemaal niet. Nee, je was vroeger fysiek gebonden. Ja. Aan die vloer. Ja. Nou bent u nog steeds beurshandelaar. Zij het dat het op een andere manier gaat. Nou leven we in 2011. We hm. hebben de, de zoveelste financiële crisis achter de rug. In 2008 was ongeveer het hoogtepunt. Maar iedereen zegt het wordt nu nog erger. Klopt. Dat, wat betekent dat voor u als beurshandelaar? Hoe zien die dagen er nu uit? Is het anders door die enorme druk van die crisis? Want vandaag, ik las net weer dat, dat er weer. Vandaag was de slechte dag weer op de beurs. Klopt. Ja, we begonnen vanochtend met min 3%. En daar zijn we ongeveer ook gesloten met wat beweging. Uh, wat betekent dat voor mij? Dat vroeg je. Uh, ja, heel veel, uh, toch wel weer spanning. Lange dagen. De beurs is 9,5 uur open. Dus je maakt sowieso 50 uur in de week. s'avonds nog heel veel lezen. Je ziet er ook heel moe uit, mag ik dat zeggen? Uh, dat mag je zeggen, ja zeker. En dat komt nu alweer door dat werk? Op maandag al? <laughs> maar het weekend, weekend ben ik er ook druk mee. Ik vind het fantastisch om. Met dat om, werk? Ja. Ik kan er eindeloos veel over lezen. Ik heb bijvoorbeeld zondagochtend ben ik vroeg opgestaan om een documentaire te zien op internet. Van drie uur lang over uh, de financiële crisis. Ja, dat vind ik mooi. Mijn vrouw die vindt het af en toe vreselijk, maar goed. Een soort verslaving is het bijna. Ja, het, het, is ook wel een, het geeft ook wel een kick om als het ware dingen te, te, te, of de, de markt te kunnen lezen, als het ware. Ja. En dat is gewoon zo. Je, wilt, je zit in die markt. Je, kunt als, je, ja, je schaamt je er af en toe voor, maar je kunt er ook gewoon geld mee verdienen. Ja, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, toch? Of niet? Het is een spelletje om geld te verdienen, dat klopt, ja. Ja, en is het ook niet, want ik heb daar vandaag over na zitten denken... en ik heb ook eens gedacht, moet ik dan van mijn uh, spaargeld ook wat aandelen kopen? Ik heb dat nooit gedaan ik dacht, moet ik me daar ook weer in gaan verdiepen? Niet doen. Maar, nee, niet doen, maar u doet dat de hele dag. Is dat niet stom vervelend ook af en toe? Mm, ja, dat houdt je enorm bezig. Ik bedoel, je kunt... Uh, maar dat, dat is ook de kracht van een goede handelaar, die neemt verlies. Dat geldt overigens ook als u aandelen zou kopen. Of als particulier, zeg maar. Je, het is heel makkelijk om iets te kopen op vijf en te verkopen op zes. Dat kunnen we allemaal... Maar als het dan vervolgens naar zeven gaat, heb je spijt. Dan denk je, hmm, ik had toch beter kunnen wachten. Maar als het van vijf naar vier gaat, doe je niks. Want dan denk je, ach, ik koop wel bij. Dus de psychologie van het beleggen is razend ingewikkeld. En uh, ja, ik zou er voorzichtig mee zijn. Ja, maar wat is dan uw fascinatie? Ik bedoel, hmm. Waarom gaat u op zondagochtend drie uur lang... naar een documentaire over aandelen? Omdat het, het mijn gaat. beslissingen ondersteunt die ik continu maak. Ik, ik, ik, ik weet gewoon van dit gaat er... Ik, ik lees heel veel. Vooral tegenwoordig op, op internet kun je... Het, het is fascinerend wat je aan, aan, ook op YouTube etcetera, fantastisch kan vinden. Maar wat vindt u dan bijvoorbeeld wat u informatie geeft? Nou, nu, Ik heb net gekeken voor de uitzending bijvoorbeeld. Dan kijk je wat uh, informatie over Amerikaanse zakenbanken... die plotseling blijkbaar geen bonussen uit gaan keren. Dat zie je ook, de koersen van Amerikaanse banken. Doen. En dan weet je, daar ja. moet ik dus niet op ingaan zetten, nee, op dat, dat aandeel. Klopt. Nee, dat klopt. Uh, je las al over Dexia. Dat kon je ook vorige week al lezen, dat de Dexia is een Belgische bank. Dat die waarschijnlijk genationaliseerd gaat worden. In ieder geval deels. En vanochtend... Dan de koers met 15 procent. Ja, dat, dat, je, je kunt zo gaan zitten met je armen over elkaar van... oh, hoe kan dat toch? Nee, dat zie je al lang aankomen. Ja, dus het is ook een kwestie van informatie hebben over de markt. Anticiperen, ja. ja, ja. ja, ja. En toch, ondanks dat en ondanks dat u zegt van het fascineert me... Ja. zegt u tegen mij, niet doen hoor, die aandelen. Nee, dus... want u moet het gewoon doen. U bent presentator, u moet gewoon <laughs> presenteren. Ja, nee, Mijn dat stop ik. Ik wil geen beurshandelaar worden. Mijn vader zit in de kaas en zegt altijd ga lekker kaas verkopen. Maar ga alsjeblieft niet, die stress van je aandelen moet je niet hebben. Zeker nee. niet op je 60ste. Maar goed, nu die financiële crisis, die stress is nu dus groter, begrijp ik. Ja, dan een tijd ja de stress komt heel snel terug. Dat merk ik ook aan mezelf. Uh, ook aan, dat merk je thuis ook. En, um, merk de... je thuis ook? Hoe bedoelt het? Nou, dat je, dat je gewoon... Uh, ik, ik moet gewoon harder werken. Ik moet er gewoon meer tijd in stoppen. Ik, ik ben, je bent meer geprikkeld, ik ben gewoon. Uh, je, zei net, je, je ziet er vermoeid uit. Natuurlijk, na zo'n dag ben je moe. Het ja. is gewoon tien uur lang achter dat scherm gefocust. Ja, En als er dan berichten weer zijn over wat we nu ook hiervoor hebben staan... op ja. de pagina EU beraadt zich op Grieks tekort. Wat <laughs> doet dat dan met een beurshandelaar? Gebeurt er dan iets bij nee, u, zo'n ja. economisch bericht? Of? Nou, ik, ik, dat Griekse nieuws, dat, dat volg ik niet zozeer meer. Want Grie dat, dat is al oud. Het gaat om de volgende stap. Hoe gaat het met Portugal? En hoe gaat het met Spanje en Italië straks? En uh, China bijvoorbeeld. Ja, En hoe kijkt u daar tegenaan als beurshandelaar? Ik bedoel, hoe staat u nu in die eventuele volgende grote financiële crisis... die we uh, op ons af zien komen? Ja, dat is, dat is, dat is een. ik probeer het te timen. Daarmee bedoel ik dat je op het juiste moment de juiste beslissing neemt. En ik verwacht nu dat we weer een, een vrij forse daling gaan krijgen. En dan verwacht ik, want dat weet je ook... Hè? je weet nu al dat 1 november gaat de Amerikaanse voorzitter van de centrale bank... de heer Berenki, gaat spreken... Nou, als de beurs maar laag genoeg staat, gaat hij weer ingrijpen. Dan gaat hij weer met geld strooien, zoals het zo mooi heet. En dat, dat, daar anticipeer ik op. Ik weet gewoon, zeer waarschijnlijk gaat de beurs dalen tot rond begin november. En dan moet ik oppassen, want dan zou uh, hij in kunnen grijpen. Ja. En dat soort zaken hanteer ik veel meer dan dat oude, oude nieuws over Griekenland. Ja. En, en hoe oud bent u nu? Mag ik dat vragen? Ik ben veertig. Ja, en hoe lang kun je eigenlijk beurshandelaar zijn? Hmm. Waardoor, hoe lang kun je met wallen onder je ogen rondlopen? <laughs> ja, die, wil je niet Gel beledigd worden. Gelukkig is de radio. <laughs> ik, uh, je kunt het, ik heb mensen om me heen die zijn rond de 50. En mijn oud-werkgever uh, is ook 50. Die doen wel een stapje terug, maar die blijven actief. Ja, maar het is geen vak wat je natuurlijk tot je uh, 68ste kan nee, volhouden. Nee, maar je kunt wel in het beleggings. Uh, vak actief blijven. Ja, dus dan ga je gewoon ergens anders werken. Doe je het gewoon passiever. Ik ben nu actief aan het handelen, aan het kopen en het verkopen. Net als die veehandelaar, die, die is elke dag bezig, maar die kan misschien nu ook zeggen: via internet, ik koop daar eens wat en ik verkoop daar eens wat. En, en dat doe ik vier uur per dag en dat zit. En dit was altijd wat u wilde toen u een kleine jongen was? Mm, nou, ik werd. Dat is leuk dat u dat vraagt. Ik was altijd wel gefascineerd vroeger al als tiener door de optie omzetten op de. Teletextpagina 540 of zo geloof ik. Dan hield ik bij hoeveel opties erom gingen. Ik schaamde me eigenlijk voordat ik het bijhield. Dus het zit er toch al een beetje in. Ja. Het, ja. Zat, het zat er al een beetje in. Ik zou zeggen, ga gauw naar huis en uh, duik weer achter uh, de computer... om te kijken wat je morgen moet doen ja, nou, begin... als die beurs weer opent. Het begint zo met de blackberry. <laughs> ja, precies. Zet hem maar weer aan dan. Dat zou je doen. Bedankt voor uw komst. Uh, Amsterdamse beurshandelaar Sietz van der Veen was hier. En we spraken onder meer over hoe het dan is om te handelen op de beurs... op de vernieuwde beurs sinds uh, vandaag in deze crisistijd. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Vandaag start ook de Roze Belweek. En daarin wordt aandacht gevraagd voor oudere homoseksuelen. Ik heb nooit mezelf kunnen zijn. Mensen willen niet met me omgaan alleen maar omdat ik een vriend heb en geen vrouw. Nu ben ik 70 en ik wil naar een zorgcentrum. Kan ik daar wel mezelf zijn? Ik ben Pia Dijkstra en ik steun Roze 50-plussers. Bel tussen 3 en 7 oktober tijdens de Roze Belweek. 0800 623 623 3. Ja, dat was een gratis nummer. Deze week dus actief. En uh, daar kunnen homoseksuele ouderen en mensen in hun omgeving... deze week hun verhalen kwijt, hun wensen en hun ideeën. Ik ga erover praten met Robert Samuels. Goedenavond. Goedenavond, Alice. U bent uh, 71. Klopt. mag ik even zeggen. Ja, want is in deze van belang. Want u bent pas op uw 63ste uit de kast gekomen, zoals dat heet. Dat Toen dat. meldde u dat u homoseksueel was. In, in ieder geval in, in de grote publiciteit of in de openbaarheid. Waarom heeft u zo lang gewacht om dat te doen? Ik was namelijk gewoon bang, namelijk dat ik mijn familie kwijtraakte. Vooral in de indische familieleden. Dan kan je namelijk niet homoseksueel zijn, want dat is een schande in feite. En ik werd opgevoed door mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder, als zij dat wist, dan had ze de familie van een kennis gesteld. Nou, dan stond je namelijk in 1955 helemaal alleen op de wereld. Ja, en denkt u dat het ja, zo was gegaan ja, als u ja, toen was, was dus, Ja, ja, ja, ja. En toen dacht ik, nou, het gaat wel over, het gaat wel over. En uh, ja, en toen heb ik namelijk een, een, een mevrouw leren kennen op kantoor. En ja, toen dacht ik, nou, ja, ik wil ook wel kinderen hebben. Het lijkt me ook wel leuk. Nou, en toen dacht ik, nou, ik ga ervoor. Ja. En uh, hoe oud was u toen u ontdekte dat u uh, gevoelens had voor mannen? Nou, dat was al heel jong, hoor. Dat was al een jaar of uh, acht, negen. Maar ik, ik zocht altijd een vaderfiguur. Ik heb nooit een vader gehad. Want ik ben in de oorlog in Indonesië geboren. Dus ik was in jappenkamp samen met mijn moeder. Heb ik vijf jaar door allerlei kampen gezworven, als het ware, samen met mijn moeder. En, en mijn vader zat in Burma, in Thailand... En toen uh, kregen we een bericht ik, dat hij overleden was. En toen dacht mijn moeder, ik, nou, ik zit met een kleine joggie van een jaar of vijf. Ik moet toch ik wel een man zien te vinden voor een betere toekomst. En toen vond ze namelijk een uh, Japanse officier. En daar zouden we ook naar Hiroshima mee gaan. Maar toen uh, had het Rode Kruis zich uh, min of meer vergist. En die zei, ik, nou, je vader leeft nog. En toen kwam hij nou, ten, ten tonele. Nou, toen wou ik niks van die man weten. Want dat. Was mijn vader niet die ene man in dat uniform? Mm. Dat was mijn vader. Maar u zei, ik zocht altijd naar een vaderfiguur. Is dat een verklaring voor uw homoseksualiteit dan? Nee, dat is geen verklaring voor homoseksualiteit. Maar ik uh, zocht gewoon naar iemand die me ik, uh, in bescherming nam. En dat had ik heel erg nodig. Omdat ik in feite in, de, in, de, in het kamp... altijd maar moest stelen. Eten moest stelen en zo. En Dat kreeg je wel van de Japanners. Maar ik moest ze toch gaan stelen voor de familie. Maar even terug naar het feit... dat u niet durfde te zeggen dat u homoseksueel was. U zegt, ik, was, ik wilde kinderen. Ik heb mijn vrouw ontmoet en ik ben met haar getrouwd. Want ik dacht, het gaat wel over. Het gaat wel over, ja. Maar het ging niet over. Het, het ging niet over. En dat was een, natuurlijk een hele lange weg. Ik uh, heb uh, samen... Met mijn vrouw namelijk er vijf jaar over gedaan om dit uh, ten einde te brengen. Ja, maar wanneer dat... heeft u het tegen haar verteld? Nou ja, uh, na nou, nou, ons trouwen eigenlijk, toen al? ik nou. 25 jaar getrouwd, toen dacht ik, nou, nou dit, dit trek ik niet meer. En dat moet nu. Maar ze had het namelijk ook wel in de gaten hoor. Want ik was altijd ziek en onderweg, maar ik, ik kon het namelijk niet vertellen. Maar zieken onderweg, betekent dat dat u onderweg was in een soort geheim leven en allerlei uh, ontmoetingen had met mannen? Nee, nee, nee, helemaal niet. Tijdens mijn huwelijk wilde ik per se geen ontmoetingen hebben met mannen. Ik vond het namelijk altijd een bedrog naar mijn vrouw toe. Ik praat nog naar mijn vrouw, want ik heb heel goed contact nog met mijn vrouw en met mijn kinderen. Maar dat wou ik juist niet, eigenlijk. Maar ik wou het namelijk gewoon op een nette manier afronden... Ja, maar begrijp ik het goed dat u na 25 jaar het ongeveer tegen uw vrouw ging zeggen? Na 25 jaar huwelijk? Ja, ja, ja. ja. En wat ja. zei ze toen? Nou, ze zegt: Ik had het wel zoiets wel gemerkt. Uh, uh, ja, dan... Met uh, oh. ja. Tijdens vakanties en zo. In, in, in, in Tunesië was, was ook een jongen altijd heel erg aardig naar mij toe. En, toen, ja, en ik wil eigenlijk niks met hem te maken hebben. Want, maar ik voelde gewoon dat ik vlinders in mijn buik kreeg en zo. Ik dacht, dit wordt een beetje te gevaarlijk. En, en uw vrouw had dat natuurlijk. Ja, een Mijn door. vrouw had het echt wel door. Ja. En toen zei ze, nou, ik denk toch namelijk dat we verstandig met elkaar moeten praten. En dat we er toch namelijk een einde eraan maken en zo. Hoe moeilijk het ook is voor allebei. En hij heeft u vijf jaar met elkaar over gedaan. Ja, Ah, hoe zullen we het aanpakken? En dan, want ik was nadal, toen was ik overspannen. En toen ik was arbeidsdeskundige, ik was toen overspannen. En toen ben ik in feite namelijk uh, het reiswezen ingestopt als uh, reisleider. En dat kon me nadal, dan op andere ideeën brengen. En dan schoof ik het voor me uit. Want toen heeft mijn vrouw gezegd: dit kan zo niet meer. Ik vraag de scheiding aan. Ja. En die heeft doorgedrukt. Want wat, wat was uw vrouw de enige die het wist? Ja, op, dat moment, ja, ja, op ja. dat moment wel. Maar en, en is het dan waar dat, dat u, voordat u het haar vertelde, 25 jaar lang het tegen niemand gezegd heeft nee, dan? Tegen niemand, tegen niemand. Echt niet? Nee, ik had niemand met wie je daar echt in het geheim kon praten daarover. Maar wat vreselijk moet dat, ja, dat zijn geweest? Ja, of ik, niet? Ik, ik was ook altijd uh, heel ongelukkig. Maar ik moest namelijk voor de buitenwereld altijd uh, de behulpzame en de sociale man wezen om andere mensen weer te helpen. En uh, toen wij ook uit elkaar gingen. Toen zeiden de mensen in het dorp: van... Wat, jullie uit elkaar? Jullie waren het voorbeeldig stel hier in, de, in het dorp en zo. En hoe kinderen? Hoe reageerden die? Nou, mijn kinderen waren in het begin natuurlijk. Toen ze dat hoorden, waren ze wel heel boos. Heel boos. Wat zeiden ja. ze dan? Nou, ze vonden namelijk min of meer ik dat ik hun moeder had bedrogen in al die jaren en zo. En, uh, maar toen zei mijn vrouw: Laat het maar, dat moeten we nog, nog betijden. En uh, laat ze namelijk maar even. Ze moeten ook namelijk erover. Ja, en mijn dochter. En, met, met, met, en zonen, de zonen kwamen later. Die, die helpen me namelijk Die hielpen me En toen ging ik op mijn telefoon En het en, is nu weer uh, goed met ze? of niet Ja, ik heb nog steeds goed contact met, uh, met mijn vrouw. En, uh, want ze is dit jaar 65 geworden. Toen zei ik, nou, ik kan je geen cadeau geven. Je hebt een mooie vriend. Ik heb een mooi huis. Je kan in mijn huis gaan logeren. Want ik zat dan op Sri Lanka. Nou, dat heeft ze ook dan gedaan. Ja, We hebben heel goed. ja je ziet elkaar wel bij de kinderen. En ik uh, heb heel veel respect voor mijn vrouw. En ook uh, naar mijn kinderen toe en naar mijn kleinkinderen toe. Ik vind het inderdaad heel lief dat u het nog over mijn vrouw heeft. Ja, ik praat nog altijd over mijn vrouw. Namelijk. Ik, uh, ik kan het namelijk niet op mijn hart krijgen om, om mijn ex te zeggen. Maar het ja, ze is vindt... altijd heel goed geweest voor mij. En heeft u, heeft u nu ook een, een nieuwe man? Nee, heb ik gehad, heb ik gehad. Maar uh, die was vreselijk jaloers en ik kon dadelijk uh, niet mijn gang gaan. Want ik zet me altijd in voor andere mensen en zo. En dat vond hij namelijk belachelijk. Ja, want u, uh. u werkt voor, uh, dat moet, daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Maar u bent ook ambassadeur van de Roze Senioren in West-Friesland. Klopt. En u helpt ook andere mannen zoals u uh. om uit de kast te komen? Ja. Zoals ik namelijk uit de kast ben gekomen, wil ik nu op dit moment ook andere mannen helpen. En dat doen we namelijk. Eh, hebben we intakegesprekken bij ons thuis met die, met die mannen. Maar die mannen, die kunnen namelijk niet de, de telefoon pakken en die kunnen ze ons bereiken. Om de drie weken hebben we een horen, de roze borrel tussen drie en vijf uur s middags. Dan kunnen die mannen tegen die vrouwen zeggen, ik ga een blokje om. En dan komen ze bij ons en praten ze met ons. En ze zeggen, nou oké, okay, we maken een afspraak. Kom dan bij ons en laat ik even over je verhaal praten. Ja, en, en hoe helpt u die mannen dan om dezelfde stap te maken zoals u heeft gedaan? Nou, of misschien niet, ik weet niet wat u hun, hun, hun vertellen hun verhaal. En wij geven wat handgrepen van, dan moet je dit, dit doen, maar in de allereerste instantie, moet je het wel met je vrouw vertellen en zo. Ja, maar dan zeggen ze, ja, we doen het. En na een maand hebben ze het nog niet gedaan. Ze vinden het wel, wel makkelijk om hun gerief op de parkeerplaatsen te vinden. En dat vind ik namelijk een schande naar je vrouw toe. Heb je ook geen respect voor je vrouw? Omdat, en plus namelijk dat je allerlei ziektes misschien ook meebrengt en zo. Hè? En daarom willen we namelijk daarvan af. Maar... Dat is heel moeilijk. Ja, maar en waarom willen die mannen dat niet aan hun vrouw vertellen dan? Omdat ze namelijk uh, de tegenop zien, tegen de scheiding, alimentatie en de kinderen en zo. Dan zien ze als een berg tegenop. Ja, dat zag u ook tegenop. Natuurlijk. Ja, ik zag er ook tegenop. Maar je moet het wel een keertje doen. Ja. Want anders blijf je in dat circuit namelijk. En uh, vandaag of morgen komt die vrouw het misschien te weten, door een smsje van een ander man of zo. Nou, dan heb je toch je verknald. Er ja. zijn er veel ja. van dit soort mannen. Oh ja, heel veel. Ik doe in mijn vrije tijd uh, ben ik ook masseur. En ik masseer namelijk ook. En dan heb ik heel veel getrouwde mannen die het verhaal vertellen. Terwijl u. Ja, uh, ja Terwijl ik luister en denk, hé, hey, het is heel herkenbaar en zo. So, dan ja. denk ik, ja, uh, doe er wat aan of zo. En, uh, maar ja, ik snap sommige vrouwen ook niet hoor. Als een, als een man al drie jaar geen contact meer. Uh, heeft met een vrouw, met zijn vrouw... aan ze slapen in dezelfde kamer... dan moet bij die vrouw toch een, een belletje omgaan van... ja, hoe doet mijn man het nou? Heeft hij een nieuwe vriendin? Of doet hij dat op een andere manier? Maar dat willen die vrouwen ook niet ah, Nee, kaarten. want het seksleven is dan op een gegeven moment ja. opgedroogd... en dan ja. moet er toch een reden zijn, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. En, en, en was dat in uw geval ook zo? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Maar ik, ik, uh, ik kom mijn gevoelens niet meer kwijt. En dan, uh, ja, dan kreeg je namelijk een, een slappe, zeg maar. Toen dacht ik namelijk, nou ja, dan ben ik zeker impotent of zo. Dat wilde u voor zijn. Ja, dat wilde ja. ik voor zijn. Want, want uh, uh, de week die er nu is, die, die roze belweek, we ja. hoorden net dat, dat spotje met Pia Dijkstra. Ja, ja. Ik bedoel, u heeft daar verder niks mee te maken, maar bent u. Bent u... Voor zo'n initiatief? Nou, ik heb vanochtend wel gebeld meteen naar de Roze Belweek... Want ik was heel erg nieuwsgierig. wat voor personen achter die telefoon zaten. Zijn het maatschappelijk werkers? Maar toen zei die man namelijk, en zeker de Frans, hij zegt: Nee hoor, ik ben gewoon een vrijwilliger. En we gaan namelijk niet eh, te diep in, in, in de kern. maar we willen wel namelijk een luisterend oor bieden en zo. Nou, dat is met ons werk ook zo. Maar als het dan wat moeilijker wordt, dan moeten we de mensen naar de Schorenstichting eh, sturen. En uh, die behandelt dit soort zaken. Van, uh, dat ze als man en vrouw kunnen ze namelijk daar terecht voor adviezen. Voor meer adviezen, ja. Want, voor meer want, adviezen. Wat in deze tijd, want u, u probeert die mannen te helpen. Uh, ook uh, omdat u het zelf heeft meegemaakt. Maar in deze periode dat toch iedereen het ook wel heeft over het verslechterende klimaat voor homoseksuelen. Hè, vorige week nog in Den Haag in het nieuws weer een echtpaar weggepest. Ja. Is het werk wat u nu doet moeilijker? Nee, wij, wij merken het niet. Ja, wij zitten natuurlijk in een dorp. Boven Caspel is een dorp. Dus in de steden waarschijnlijk anders. Maar wij merken het niet. Wij merken het wel ik, dat die mannen ik, in die dorpen ik, heel erg kijken. Van wat zullen mijn buren denken. En Dat wordt eh, net als je een homoseksuele zoon hebt. En dan heeft die vader nog acht broers. En zij hebben het geaccepteerd, dat hun zoon homo zei. Maar nu moet hij het nou vertellen aan zijn acht broers. Dat is zo ingewikkeld. Maar ik heb gezegd, heb niet de goede moed om niet voor je zoon te kiezen. Je kiest voor je zoon en je laat je familie vallen. Ja. Mag ik u danken voor uh, uw gesprek? En ja, voor uw verhaal. Uh, bedankt voor het interview. Ja hoor, niks yeah. te danken. Robert Samuels uh, hoorde u, hij is 71... en pas op zijn 63ste kwam hij uit de kast... en hij kwam erover vertellen vanwege Roze Belweek... die vandaag is gestart. Goed, dat was het. Als u meer informatie wilt over ons programma... ga naar onze site 2 2dingen.nl en zometeen op deze zender BNN Today. Willemijn. Hi, Hoi. ken jij uh, <coughs> nog Moonlighting van vroeger? Die serie? Mo Moonlighting met Bruce Willis en Sybil Shepard? Nee, heel erg, ik, ik weet het echt helemaal niet. Hoeveel hoe ouder naast, ben ik dan jij? de Graaf zit naast <laughs> me zitten knikken. Nee, ja, maar dat had je moeten kennen. Nee, fantastische serie. Oh ja, Tom Egber zit ook te knikken. Ja. Goed hè. Fantastische serie. Een beetje half misdaad, half romantiek. Geweldig. Nou, Wil Ik heb hem gemist, hopelijk. Geef niet, want vanaf vanavond is Hart tegen Hart een nieuwe serie. En daar, de regisseur daarvan, Wil Koopman, die ook al alle goeie vrouwen regisseert, die is hier zo meteen... Uh, om dat uit de doeken te doen. Dat natuurlijk. En nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Marielle Hagman. Radio 1. Het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de geneeskunde wordt postuum toegekend aan de Canadees Ralph Steinman. Kort na de bekendmaking van de prijs vanochtend liet de Rockefeller Universiteit weten dat Steinman drie dagen geleden was overleden. Nobelprijzen worden gewoonlijk niet postuum toegekend. In het geval van Steinman maakt het Zweedse Nobelcomité een uitzondering omdat zijn overlijden op het moment van de toekenning van de prijs nog niet bekend was. In Londen is het proces begonnen dat de Russische miljardair Boris Berezovsky heeft aangespannen tegen een andere Russische magnaat die al jaren in Engeland woont, Roman Abramovic. Berezovsky beschuldigt de eigenaar van voetbalclub Chelsea van intimidatie en oplichting bij de verkoop van aandelen. De twee waren vroeger goed bevriend. Zwaar onweer heeft in het zuiden van Algerije aan zeker tien mensen het leven gekost. Reddingswerkers zoeken nog naar een vrouw en haar negen maanden oude baby. Ook wordt nog één reddingswerker vermist. Bij het noodweer van de afgelopen dagen raakten tenminste dertig mensen gewond. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Maandag 3 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. Spannende uren voor Amanda Knox. Want krijgt ze nou levenslang of wordt ze toch vrijgesproken? Om half tien wordt de uitspraak verwacht. En dat hoor je dan natuurlijk hier bij ons. En dan de huizenmarkt, die zit nog steeds muurvast. In de Verenigde Staten komt er pas rond 2020 beweging in. Maar hoe zit dat bij ons? De Nederlandse Vereniging van Makelaars komt donderdag met cijfers. Maar ligt alvast een tipje van de sluier op. En dan Monique van der Vorst, die is Paralympisch topatleten En uh, die uh, gehandicapt, dus in een dwarslezing. En ineens vorig jaar kon ze weer lopen na een ongeluk. Nou, nu vliegen de aanbiedingen van professionele wielerclubs haar om de oren. Je hoort haar verhaal rond kwart voor tien. En dan onze eigen Joris Kreugel, die ging vandaag naar het Leidens Ontzet. En dat is in Leiden. En dat is ja, een soort merrimentie van koninginnendag en carnaval: kermis, optochten en drinken. Een feestje op maandag, dat gaat er bij mij altijd wel in. Jongens dus, zometeen dan start de nieuwe misdaadserie Hart tegen Hart. Geregisseerd door Wil Koopman. Uh, daar hoor je zometeen meer over. Maar eerst even Wil, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, niets, want ik had een vrije dag. We hebben de hele week uh, in de nacht gedraaid en het was mijn eerste vrije dag. Dus ik heb helemaal niets gedaan. Nou, zometeen uh, moet je wel wat doen met mij praten. <laughs> ja. <tot, tot zo. Tot zo. Liekeveld, die doet deze topics. Lieke, goedenavond. Goedenavond. Ja, met vandaag uh, financiële meevallers en tegenslagen. De postzegel die wordt namelijk duurder en verder loopt Nobelprijswinnaar Ralf Steinman de helft van 1,1 miljoen euro mis omdat hij vlak voor de uitreiking is overleden. En ProRail die heeft nog geld over uit de overheidspot. En daarom komen ze nu met een nieuw concept. Dan gaat het bijvoorbeeld om projecten om meer treinen over het bestaande spoor te laten rijden. Het zogenaamde beter benutten. Ja, het beter benutten van ons belastinggeld dat ze ook geen slecht idee zijn. Zometeen hoor je meer. Diode kent hem de moonlighting wel. Ja, zeker. Goeie wat serie, genoten. Hè? Nou, nou, nou, nou zometeen moet je even blijven luisteren. Over ja, nee, de. Wat lijkt er een beetje op een Nederlandse serie? Ik blijf erbij. Maar eerst het sportnieuws. Ja. Voetbal International Ibrahim Affalai is in Barcelona met succes geopereerd aan de kruisbanden in zijn linkerknie. Hij liep de blessure twee weken geleden op de training van Barcelona op. En de artsen van de club verwachten dat de aanvallende middenvelder zes maanden is uitgeschakeld. Dat zou betekenen dat hij bij tijdsfit zal zijn... voor de eindronde van het EK volgend jaar. Nederlands elftal bereidt zich intussen voor... op die laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden. Oranje is al geplaatst voor dat EK... maar wil graag als groepshoofd naar Polen en Oekraïne. En daarom moet het elftal van Bert van Marwijk... of vrijdag winnen van Moldavië... of de dinsdag daarop gelijk spelen tegen Zweden. Er zijn weer genoeg afwezigen, zoals Wesley Sneijder... Afluidus dus en John Heitinga. En de vraag is wie Heitinga gaat vervangen. Misschien wel Jeffrey Bruma van Hamburger SV. De jonge verdediger zelf weet het nog niet. Het is een kans, maar de bondscoach heeft uh, zoveel opties... Dat het, uh, ja, dat het zeer moeilijk is uh, voor ons allemaal om erin te komen. Dus uh, is deze week uh, aan ons laten zien wie echt wil spelen. En dan, uh, uiteindelijk is de trainer die beslist. De trainer heeft drie keuzes. En uh, ja... Zoals, uh, we gaan allemaal hard trainen, denk ik. Iedereen gaat keihard trainen. En dan uh, zit uh, de coach vrijdag uh, te zien wie hij opstelt. Frank Arnessen, de technisch directeur van zijn club HSV... denkt dat Bruma na een moeilijk begin bij de club... inmiddels rijp is voor het grote werk. Ja, denk ik wel. Ik denk dat het uh, dat, uh, dat heel goed voor hem is uh, geweest om bij ons te komen. En met zijn leeftijd heel rustig. Vorige week scoorde hij ook een goal nog. Dat is natuurlijk niet, uh, dat is niet de prioriteit voor hem. Maar ik vond dat, uh, dat hij heel goed... Uh, hij stond heel goed vandaag. En uh, ik, ik denk dat hij... Uh, dat, hij, dat hij, hij kan eraan. Maar dat is natuurlijk aan Van Maanwijk. Maar Van Mawijk weet beter wat hij nodig heeft dan ik. Arjen Robbe en Maarten Stekelenburg lieten de training vandaag aan zich voorbij gaan. De aanvallen van Bayern München. heeft nog altijd last van ontsteking aan zijn schaambeen. Waar hij al weken last van heeft. En Stekelenburg is nog niet helemaal hersteld van de hersenschudding. Meer sport straks in Langs de Lijn, Maf 10 uur. Dankjewel, Dionen. Radio 1 PNN Today. Het gaat nog lang niet goed komen met de Amerikaanse huizenmarkt. Gisteren presenteerde de Amerikaanse zakenzender CNBC een onderzoek... waaruit blijkt dat de huizenprijzen op z'n vroegst in 2020 weer een beetje gaan stijgen. Maar ook in Nederland gaat het bepaald niet goed met de huizenmarkt. De prijzen blijven dalen en aan de andere kant worden er ook bijna geen huizen meer verkocht. Aanstaande donderdag dan komt de Nederlandse Vereniging van Makelaars met nieuwe cijfers. Maar één ding is alvast duidelijk, erg hoopgevend zullen die niet zijn. Nou, Hoe lang zou het nou duren voordat bij ons de huizenmarkt weer een beetje herstelt? We vragen het aan Hans-André de Laporte van de vereniging Eigenhuis. Ja, de huizenmarkt ligt zeker stil. Maar wanneer die weer op gang komt, dat weet echt niemand. Dus die vraag die wordt veel gesteld. Maar er is echt niemand, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten, die daar een goed en betrouwbaar antwoord op kan geven. Het kan het eind van het jaar zijn. Het kan ook nog jaren duren. Ja, ook hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer denkt dat de malaise op de woningmarkt nog wel een paar jaar kan duren. We weten niet uh, welke verslechteringen nog in de kredietverschaffing uh, worden doorgevoerd. Uh, nou, in ieder geval bij januari weer, uh, wordt het weer moeizaam om uh, een hypotheek af te sluiten. We weten het niet hoe die recessie zich verder ontwikkelt. Komen we in een dubbele dip of niet? Ja, dat blijft uh, onduidelijk. Ja, wat je ook ziet is dat verkopers ons nog niet bereid zijn om de prijzen te verlagen. Er zijn heel veel mensen die hun huis, huis te koop zetten, maar die eigenlijk nog een te hoge prijs vragen. En zolang ze niet zakken, ja, blijft dat natuurlijk moeizaam. Ja, prijs verlagen dus, maar dat helpt niet altijd als je dat helpt niet altijd als je huis wil kopen, verkopen, sorry, zoals Laurens. Twee jaar geleden hebben we het huis uh, te koop gezet. Uh, na ongeveer acht, negen maanden zei de makelaar, ja, we kunnen het wel verlagen. Dan komen er wel mensen kijken en ja, het is, het is allemaal weer mooi en aardig. Maar tot nog toe uh, geen koper. Ja, twee jaar staat zijn huis dus al te koop, nou, dat is best lang. We vroegen even advies aan de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Kijk, je hebt vandaag de dag uh, dromers en realisten in de markt. De dromers die denken nog aan de prijzen van uh, vier jaar geleden. Maar als je echt wil meedoen, dan, uh, dan moet je realist zijn. Het is gewoon een verschil tussen vraag en aanbod. En daardoor moet je zorgen dat je gewoon uh, scherp prijst, dat je opvalt. Als ze alle huizen in een straat voor drie ton uh, te koop staan en jij uh, zet het voor 280 verkoopt. te koop... dan krijg je in eerste instantie misschien meer, uh, meer kijkers. Ja, wederom is het advies dus, gooi de prijs omlaag. Maar ja, als de enige oplossing is de prijs omlaag te gooien... dan krijgen veel mensen dan niet een ongelooflijk probleem, vraag je je af. Hoogleraar Peter Bolhauer. Nou, niet een heleboel, maar wel een aantal mensen die de uh, laatste uh, misschien vijf à tien jaar gekocht hebben. Dat zijn natuurlijk mensen die daarvoor al een enorme winst behaald hebben door de prijsstijgingen. Vergeet niet, uh, eind vorige eeuw tegen de prijzen jaarlijks nog met dubbele cijfers, hè, met, met 18% op jaarbasis. Maar goed, het is de vraag nogmaals of die, of die verkopers bereid zijn om, om te zakken. En je ziet dat heel veel verkopers hun huis te koop zitten en niet ja, heel noodzakelijkerwijs uh, hoeven te verhuizen. Gewoon afwachten tot, de, tot ze die prijs ook krijgen. Ja, Het is duidelijk, maar hoe zit het dan als je op dit moment aan de andere kant van de markt staat? Dus als je een huis wil kopen? Onze eigen redacteur Lizzie die denkt daarover na. Ik woon op dit moment in een huurhuis in Den Haag, maar ik moet naar Amsterdam verhuizen. En ik vroeg me af of het nou handig is om op dit moment dan een huis te gaan kopen. Want aan de ene kant staat er heel erg veel te koop en die huizen staan ook al een tijdje te koop. Maar zeker in Amsterdam is die prijs nog niet heel erg gedaald. Ik vraag me af of het niet handiger is om nog een paar jaar te wachten met het kopen van een huis, omdat de prijzen dan pas echt goed gedaald zijn. Hans-André Laporte van de Vereniging Eigen Huis die geeft advies. Wanneer je een, een, een huis wil kopen. En je hebt uh, nu een huis, ja dan, dan kan je wachten, want dan heb je geen noodzaak. Maar als je moet er, uh, gaan verhuizen, ja, dan, dan, dan zal je wel, uh, wel moeten. Dan weet je in ieder geval er heel veel keuzes is in, in huis. Dus je kan het beste huis uitzoeken. Je kan ook fors onderhandelen over de prijs. En als er een, uh, geen noodzaak is, je hebt een huis, een, een huurhuis bijvoorbeeld... ja dan kan je natuurlijk dus ook besluiten om het nog even, even af te wachten. Weet alleen wel, als jij besluit om te gaan kopen... zijn er duizenden mensen die met je jou hetzelfde doen. En voordat je het weet... sta je elkaar weer te verdringen voor die... leukste huizen die dan weer te koop staan... die iedereen wil. Ja, nou ja, een soort casino dus. Die huizenmarkt. Gewoon geluk hebben en vooral heel veel succes ermee.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 Rock My World. Tien jaar geleden was dit nummer van Michael Jackson. En we hebben het natuurlijk regelmatig hier in BNN Today... Uh, ook over het proces tegen de dokter Conrad Murray. En daar zal je deze week ongetwijfeld hier ook nog wat over horen. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Ja, na vijf seizoenen en een één zeer succesvolle bioscoopfilm over de Gooise vrouwen... keert de regisseur Wil Koopman terug naar het genre waar ze ooit mee begonnen is. Namelijk de misdaadserie. Ze regisseerde ooit het bureau Kruislaan, baantje, unit 13. En haar nieuwe allernieuwste serie heet Hart tegen Hart. En die gaat vanavond op net vijf van start. We hebben een klein stukje uit de trailer. Ontloop je me? Nee, hoezo? MUZIEK Ik kan me nu toch echt niet aan de indruk onttrekken dat jij maar achterna loopt. Wie loopt wie nou achterna? Ah, Wat is er aan de hand? Nee, toch niet serieus. Meisje in nood? Hij met een plamuurmes. Oh. Hart tegen hart dus de nieuwe serie. En de dame die dit allemaal maakt is Wil Koopman. Wil, goedenavond. Goedenavond. Nou, we zijn er natuurlijk al aardig wat politie-series op tv. Je hebt Flikker Gent, Flikker Maastricht en net een nieuwe serie zijn Post Den Haag. Hadden we het laatst hier nog over. Maar jouw serie is, is natuurlijk anders. Of nou niet? ja, uh, het is de allereerste serie van uh, Talpa Fictie. Dus niet alleen voor mij. Dus mm -hmm. dat wil ik wel even recht zetten. Uh, en het is niet een politie-serie, maar een romantische misdaadserie. En dat vind ik toch wel een groot verschil. Ja, en ik heb het er net al even over gehad, uh, uh, vlak voor de show. En in de opening met uh, Diana de Graaf, die het sportnieuws deed. Het is gebaseerd, een klein beetje, of het in ieder geval geïnspireerd, op Moonlighting. Toch? Uit de jaren tachtig. Ja. En dat vond ik een ja. fantastische serie. En ken ik jij ook? Ja, uh, dat klopt ook. Uh, we hebben er heel even aan gedacht, maar ook wel weer losgelaten. Dus dit is toch ook wel een beetje een eigen serie met uh, twee mensen die elkaar wel heel graag willen, maar niet mogen. En het was een beetje bij Moonlighting. En het was ook een beetje met. Humor en een leuke zaak. En dat is dit ook wel, ja. Ja, want het draait in jouw serie om regisseur Thomas en misdaadjournaliste ja. Ava. En die duiken ja. elke aflevering op een zaak, maar het liefst eigenlijk ook op haar. Op elkaar. Dat nou, het dat is weer... allereerst, maar ja, dat kan niet. Nee, nee. nee, maar je ziet, het is ook wel een beetje politieachtig, toch? Ik bedoel, er worden wel zaken opgelost, elke, elke nou, aflevering. Er worden absoluut zaken opgelost. Het enige wat je niet uh, continu ziet, ziet, is een bureau. Mm -hmm. Ik geloof dat we in alle afleveringen twee keer uh, een bureau zien, maar dan alleen de hal. Ja, uh, want wat, wat dus zie je dan? Nou ja, dan zie je twee agenten of drie agenten lopen in uniform. Dat bedoel ik, we zien weinig uniform. Ja. Terwijl bij Flikken, Maastricht en Gent en, en zijn post Den Haag zie je veel uniform. Wat hartstikke leuk is, maar wat wij niet wilden. En dit is allemaal op straat gefilmd? Allemaal op locaties? Ja, het is heel veel op locatie gefilmd. En ook niet op één locatie, maar juist diverse locaties. Wat het enorm, ja, vind ik, persoonlijk dynamisch maakt. Nou, en nou zei je net van ja, een beetje, hè, een beetje geïnspireerd misschien de moonlighting. Uh, de, de, ik vond dat een fantastische serie was met Bruce ja. Willis en uh, hoe heet ze, uh, Sybil Shepherd. Shepard. Sybil en Shepard. Ja. ja, en die draaiden de hele, die hadden alle twee. Het waren ze weer ja, privédetectives, die draaiden om elkaar heen. En, en we hebben een klein fragmentje van, en nou ja, ze wilden elkaar het liefst, maar ze zaten natuurlijk ook alleen maar te bekvechten. Yeah. You almost got us killed! Now, Kenley. the only thing keeping us alive is the fact that we got the watch and the Galloping Gourmet, doesn't it? One big case, that's all I need. Deny you said that, you that's know, what I don't this is to all want the guy was I... going to make a skin omelet out of my face. What do you think you going to be about let you us go? You did this so we'd have to work together. Are you nuts? Sure, I wanted you as a partner for your name and your money, not you. You think I want some blonde ball fluff following me around ball around? A ball of fluff? <laughs> you are calling me a ball of fluff? Ja, you, zo ging dat uh, serieslang door, seizoenenlang. Ja, volgens mij was zij ook heel rijk. Als ik nu weer terug dan dacht ik, ja, zij had het geld. Ja, zij was, Sybil Shepard speelde, ja, geloof ik. Ik heb het net kan... even nagelezen, een ex-model. Die een beetje aan lager ja. wal geraakt en die moest weer geld hebben. En dan werd ze maar privédetective maar had nog veel connecties in die wereld ja. van Glamour. En zo kwam ze dan weer aan de opdrachten. Ja. Ja. Wat, wat, wat, heb je daar, wat zit erin wat je, wat je zo geweldig vond, wat je dacht, dat, dat moet ook een beetje in mijn serie? Uh... In Moonlighting heb je het over. Wat heb je gebruikt ervan, zeg maar? Nou, ik, ik denk eigenlijk. Ja. Ik denk eigenlijk niks, want het is gewoon een eigen nieuwe serie, laat ik het zo stellen. Mm -hmm. en, maar het gevoel, de humor, de luchtigheid, zeg maar, de, de zaken die niet al te zwaar zijn, uh, maakt het prettig om naar te kijken. En je gaat eruit altijd met een goed gevoel. Ja. Uh, ik vind er veel humor in zitten ook, dus. Het is een mix tussen misdaad, humor en, uh, en liefde. Het nou ja, klinkt als dus een topserie, toch? Ja, dat okay. hoop ik ja. En, en dat was bij Moerlijn natuurlijk de grap, en dat is bij heel veel series zo... ze moeten elkaar vooral niet krijgen, want dan gaat de spanning er een beetje af. Volgens mij heeft dat, ja. dat uiteindelijk ook dat de serie de, de nek omgedraaid. Hoe zit dat bij hart tegen hart? Vragen wij ja, Dat ons kan ik natuurlijk niet zeggen. Dat ja, gaan... ga ik ook niet zeggen. Nee, nee dat kan niet. Nee. Maar krijgen ze wel iets met elkaar? want Dat moeten voor ons vrouwen, kan, wij kan, willen ja, dat gaan ja. ah. Nou ja, laat ik zo zeggen. Ze hebben soms fantasieën over elkaar. Ah. Hmm. En dat zie je ook? Ja. Ah, kijk. Ja, <laughs> dat, is dat is een grappige insteek. Hè? <laughs> ja, ja. Ja, ja. Um, vanavond te zien om vijf voor half uh, uh, tien op net vijf. Maar dan wil ik ook ja. nog even vragen, Wil, voordat we uh, voor uh, afscheid nemen. Hoe zit het met jou? Uh, je Gooise Vrouw is natuurlijk afgelopen, maar je bent met een dramaserie bezig over mannen met relatieproblemen. Die bij elkaar in één huis gaan wonen, een soort Gooise mannen. Hoe zit het daar? Nou, het is geen goois mannen. Het, is, zeg maar, het gaat over drie gescheiden mannen die in één huis gaan wonen. Het is een idee van Linda en we zijn dat nu aan het ontwikkelen. En we willen dat in maart gaan draaien. Aha, en meer kan je er nog niet over zeggen. Nee. Maar, wie, wie de rollen gaan spelen? Welle, nee. Het? Ook niet. Nee, nee. nee, nee, nee. Goed, nou goed, laat maar zitten. Oké. Okay. In ieder geval hard tegen hard. En dat, is dit seizoen of dat loopt nog? Dat is, dat zijn al, zoals... Nee, we beginnen nu. Het zijn twaalf afleveringen. Ja. ja nee, ja, bedoel, dat, dat uh, en dan, ja? zi dan zien we wel weer verder. Goed, zo en dan ten. zien we weer verder, ja. Vijf voor okay. half, tien op net vijf. En uh, voor de lieve luisteraar, ja, gewoon uh, lekker even uitzending gemist kijken. En dan kunnen ze gewoon tot tien uur naar BNN Today luisteren. Welkom, man. Dankjewel. <lacht> Heel veel succes met je okay, serie. Oké, dankjewel. Doeg. Da. 1, the today. Ja, waar letten vrouwen eigenlijk op als ze naar mannen kijken? Die vraag beantwoorden we zo meteen in onze rubriek Durf te Vragen. En de Fashion Week in Parijs is bezig. Maar wanneer werd mode eigenlijk voor het eerst internationaal aan de man gebracht... Dat hoor je iets na negenen in een tragisch verhaal over een Franse ontwerper. Maar nu is de dag van onze eigen Lewiskeugel. Ik had een beetje een pet day vandaag. Vanmorgen vroeg toen ik mijn pet uitstapte. Dan denk je, ja, wat moet ik nou weer op maandag? Maar gelukkig kwam ik collega Lizzie tegen. En die heeft in Leiden gestudeerd. En die zei, je moet naar het Leids ontzet gaan. Dat is één groot feest daar. De mensen hebben normaal gesproken in Nederland op Koninginnedag vrij. Maar in Leiden hebben ze dus blijkbaar op 3 oktober vrij. En ik ben terechtgekomen in de optocht voor studentenvereniging Minerva, Waar mannen met hoge hoeden in chaket staan. En bestuursleden van de vereniging. En in die optocht komt echt werkelijk... Alles voorbij. Kamelen, lopende uien, fanfaren, sportauto's. En de prezes staat hier naast me van Minerva, de studentenvereniging. En jullie zijn heel belangrijk hè, voor deze dag, 3 oktober. Hè? Het is de dag dat je het Leids ontzet viert. Dat is, uh, nee, dus de, de Spanjaarden de, de, de Leidenaren kwamen uh, bevrijden. En uh, dat is eigenlijk ook waardoor we de universiteit hebben gekregen. Hè? Want als dank voor ons lange weerstand toen. En dat, uh, ja, dat zorgt voor een enorme economische opsteken. Waardoor Leiden de stad is die, uh, ja, die ze vandaag kan zijn. En een collega die zei tegen mij vanmorgen, ga er nou eens keer een. Ik had er nog nooit van gehoord. Volgens mij heb ik het ergens een keer in Suske en Whiske gelezen. Kan dat? Dit jaar is er een special edition van Suske en Whiske gemaakt. Oh, is dat over, dit jaar? Over Dan het jullie leiden... Donald Duck gelezen. Ja, de Donald Duck. Ja, dat zal het al zijn. Nee, dit jaar is er een special edition van de Suske en Whisker. Het leidende leiden. En toch fijn dat die geuzen eigenlijk die Spanjaarden verdreven hebben. Want stel je voor dat ze hier nog gezeten hadden. Dan hadden we nog steeds in. Een, ja, er was die crisis, die is er al, maar die was nog veel groter geweest. Ja. Ja, wat dat betreft is het maar fijn dat ze opgerot zijn. Ja. Aan de andere kant waren we dan nu wereldkampioen geweest. Ja. Korenwijn. Koeldewijn. Korenwijn. Oh, korenwijn. Morgen. Nou. Een plastic bekertje. <tie> oh, lekker. En dan volvaren ervoor. Nou, wat wil je nog meer? <tie> Mooi hè? niet maal. Wat een feest. Ja, het is een En dat op de maandag. Vrij is het mooi. Het is echt los, denk ik. Oh, dus ben nog iets te vroeg. Dit is het begin. Ik moet altijd bij het begin ook aanwezig zijn, denk ik. En waar moet ik dan zo zijn? Hier, dit hier. En dan begint het... Uh, ja, deze straat wordt er afgezet. en uh, Het is eigenlijk overal in Leiden. En dan komen ook echt de Leidenaren komen uit hun holletje. Nou ja, die wonen hier. dus uh, leiden Ja, nee, maar Ja, normaal gesproken en... is het hier altijd bevolkt door studenten. Onder andere, maar daar woon je ook gewoon Leiden naar hoor, absoluut. Oh, gelukkig. Ja. Proost doe je. Morgen. Zeg je morgen hier in Leiden? Morgen. ken het niet meer. Sinds drie jaar morgen. zeg je wel morgen. Het is uh, toch een beetje een soort carnaval hè? Ja, absoluut. Heb ik natuurlijk al 18 jaar meegemaakt. In, uh, oh, je komt uit Brabant? Ja. Dus je voelt je gelijk thuis hier? Ja, het is wel iets andere sfeer natuurlijk. maar. Uh... Dat is het verschil? Brabanners zijn iets anders, uh, heb ik altijd een beetje het idee. Ja. Maar wat, wat voor zin dan? Deze mensen gedragen zich nog altijd enigszins Brabant, anders kunnen nogal uh, losgaan in het carnaval. Dat is juist het mooie eraan. Ik vind het wel redelijk gemoedelijk nog. Dus het is een vrij degelijk feestje eigenlijk? Nou, nog, nee. nu, nu is het nog redelijk degelijk, maar... Het heeft ook een hoog kermisgehaal, vind ik. Er is hier een kermis, hè. Ik weet niet of je dat heb gezien. Ja, dat heb ik gezien. Er is, een dat is natuurlijk een hoog kermisgehaald. Ja, ja. Met een hoop hoog kermispubliek in de Cineweer. Nou, helemaal niks. Oh. Ja, nee. Ja. iedereen zelf invullen. Ja, nee, dat is zeker waar. Klopt. Dus in een kermis, er zullen heel wat mensen op afkomen, denk ik. Ja, dat is best een goede kermis, trouwens. Maar dat is niet voor jou? Nee, ik heb geen tijd. Dus... Maar al vanavond tijd om te feesten? Nou, uh, ook eigenlijk niet. Ik mis uh, je nee, aan. Nee, ja, na 12 uur kan ik, ja. ja. Ik maak er wel mijn eigen feestje van, hoor. Dat ja, gaat ga naar huis, dus ik weet niet... Uh... Nee, ik weet het nog niet. Nou, oh, je weet het niet Ik ga zeker. deze eerst even aankijken. <laughs> ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dan uh, zie ik je nou 12 uur, toch? Is goed. <laughs> Kijk okay, bij deze. Is dat Gewoon op maandag 3 oktober. Zo'n groot feest. Tienduizenden mensen op straat. Mega megakermis, een optocht. En dan straks nog met z'n allen vieren, Drinken in de stad. Dus zit je op de bank. En je wil even nog even eruit. Ik zou zeggen, kom hier naartoe. Want Leiden staat echt op z'n kop. Onze Joris, wil je leuke filmpjes van hem zien? En uh, ja, dat wil je, dat kun je vinden op bnntoday.nl. En wij volgen ook hier de zaak van Amanda Knox. Die uitspraak wordt verwacht uh, over dik een half uur. En zodra daar nieuws is, hoor je dat hier meteen bij BNN Today op Radio 1. En dan uh, onze Twitter vragen. Je weet, als je iets wil vragen op Twitter... dan uh, zet je er altijd een hashtag durf te vragen achter. Nou, wij kiezen iedere dag een vraag uit die we proberen te beantwoorden. BNN Today Hashtag durf te vragen. Het Kai van der Plas vraagt, waar rusten muggen? Hashtag durf te vragen. Hallo, met, uh, met Bart de Rons. En ik ben een, een insectenkundige. Muggen die, uh, die rusten afhankelijk van het seizoen op verschillende plekken. En eigenlijk is het uh, tijdens de zomer zo dat de muggen die rondom het huis zitten... die rusten gewoon in de vegetatie. Dus uh, onder de planten... Uh, ...in struiken en daar zitten die beesten gewoon uh, overdag... ...en dan worden ze s'nachts actief wanneer ze onze slaapkamers bezoeken voor ons bloed. Echter, in, uh, in dit seizoen, nu in de herfst, uh, verandert dat gedrag. Dan gaan ze andere rustplaatsen zoeken... ...en dat zijn eigenlijk plaatsen die, uh, die gebruikt gaan worden voor de overwintering. En dat kunnen dus kelders zijn of zolders of zelfs de slaapkamer... Kijk, op dit moment uh, zijn mensen er, uh, ja, die, omdat ze dus veel meer muggen zien op dit moment binnen huis. Hè, dat zijn dus die muggen die op zoek komen naar een, een plek om te overwinteren. Lijkt het alsof er plotseling heel veel meer muggen uh, rondvliegen en lijkt het alsof we een muggenplaag hebben. Dat is echter niet het geval. Het is gewoon een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dat muggen die normaal buiten zitten, die komen nu langzaam naar binnen en daardoor zien we ze gewoon veel meer. Dus er is niet echt een muggenplaag. Maar de beesten komen gewoon naar binnen om daar een plekje te zoeken om te overwinteren. Hashtag durft te vragen. Ja, goed om te weten. Uh, zometeen Erben Wennemars. Ik zwaai alvast even naar me zit daar in de regieruimte. Hoi Erben, tot zo. En nog veel meer. Mende nog dus onder andere, dat blijven we volgen die zaak. Uh, blijf luisteren. Eerst het nieuws van 9 uur met Marielle Hagman.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 Dit is Radio 1.